12 uur. Dit is Radio 1. Met Turgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Oud-Amerika-correspondent Ilko van Bos... Nee, Eelco Bos van Rosendaal zo heet hij. Over Al Jazeera, dat het grootste tv-station van Amerika wil worden. Verdere mediaforum met Melo van Hinten en En nu het NOS Journaal. Hier is Doral Megens. Goedemiddag. Consumenten minder somber over de economie... maar ze geven nog niet veel uit. Nederland wil hulp aan Egypte verminderen... Een nieuw lek bij Japanse kerncentrale in Fukushima. Wolkenvelden trekken over. In het oosten schijnt ook de zon en die breekt ook op andere plaatsen door vanmiddag. 19 tot 22 graden wordt het. Morgen dan is het droog en zonnig en zelfs nog een paar graden warmer. Gemengde berichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Consumenten zijn deze maand minder somber geworden over de economie. Maar ondertussen willen ze nog niet de portemonnee trekken. Daar zit ook minder in, in die portemonnee. Want de koopkracht is vorig jaar sterk gedaald. Peterijn van Mulligen van het CBS, die dat allemaal voor ons beschrijft hebben. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Mulligen, uh, hoe verklaart u dat? Dat, uh, dat de mensen minder somber zijn geworden? Dat als eerste maar. Nou, dat zit hem vooral in de algemene economische situatie. Daar zijn ze iets positiever over geworden. Het economisch nieuws van de laatste tijd is ook wat minder somber dan we wel gewend waren de maanden daarvoor. Ook in landen om ons heen gingen natuurlijk wat beter. Aan de andere kant betekent het voor de portemonnee van de consument nog niet heel veel. Want ja, die koopkracht staat nog steeds onder druk. Hmm. Dus wat zij uit het nieuws horen en lezen, dat, uh, dat vinden mensen positief. Maar ondertussen geven ze niet meer uit. Nee, dus het algemene oordeel is een beetje zo van... Nou, volgens mij gaat het met de economie wat beter. Maar uh, zelf merk ik er in de portemonnee nog niet zoveel van. Hmm, ja. en, en de koopkracht, sterk gedaald vorig jaar. Hè? Ik dacht het sterkst in, in ruim twintig jaar. Dat klopt, dat de sterkste daling sinds begin jaren tachtig. Het is nu ook al drie jaar op rij gedaald, dat zien we ook niet zo vaak gebeuren. Maar ja, dat is natuurlijk de crisis die zich voortsleept, de werkloosheid loopt verderop. De lonen houden de inflatie niet bij, dus ja, iedereen merkt dat, lastenverzwaringen die komen erdoor. Dus ja, daar heeft iedereen last van, met als gevolg dat die koopkracht opnieuw gedaald is. Ja. Zelfstandigen, die hebben het zwaar te verduuren, die gingen er het meest op achteruit, hè? Ja, dat klopt. Uh, zelfstandigen in de inkomens die hangen altijd heel erg samen met wat de economie doet. Hè. En In de goede tijden dan stijgen die inkomens veel harder dan van de mensen in de loondienst. Mm -hmm. Maar gaat het slechter, dan hebben ze er ook heel veel meer last van. En dan zie je ook dat de koopkrachtdaling bij hen een stuk sterker is. Dan zijn de ZZP'ers de eerste die, die niet meer gebeld worden. De freelancers. Ja, die, die hebben daar veel meer uh, ja. last van, want die zijn afhankelijk van hoe het gaat met de opdrachten die ze krijgen. Ja. En dat bepaalt hun inkomen. Terwijl als je in loondienst bent, ja, als je je baan gewoon houdt, dan uh, verandert er niet zoveel. Zijn er wel beroepsgroepen uh, te vinden waar de koopkracht juist op peil is gebleven of misschien zelfs wat gestegen? Nou, die zul je ook bij de zelfstandigen moeten zoeken, want ja, dat is natuurlijk een hele diverse groep. He, ieder jaar heb je natuurlijk weer zelfstandigen die een moeilijk jaar hebben, ook in goede tijden. Maar je merkt ook dat zelfs als de economische tijden slecht zijn, uh, dat er altijd nog wel ondernemers zijn die een goed jaar draaien en die zullen er dit jaar ook ongetwijfeld geweest zijn. De ondernemers die het, het gat in de markt of dat niche hebben gevonden en, uh, en waar het bedrijf floreert, uh, zogezegd. Ja, daar zijn natuurlijk ook ondernemers voor. Hè. Die, uh, dat is de aard van het beestje. Die hebben toch een neus voor het vinden van een uh, van niche. En daar uh, toch uh, ja, geld mee te kunnen verdienen. Daar laten we het bij. Ik dank u wel voor de uitleg. peter Heijn van Mulligen van het CBS. Goedemiddag. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... wil de hulp aan Egypte terugschroeven... als gevolg van de ernstige gewelddadigheden in het land. En dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Slaggever Wilco Boom. Wilco, uh, zijn dat strafmaatregelen tegen het uh, militaire bewind in Egypte? Ja, dat kun je wel zo noemen, denk ik. Officieel wil het ministerie van Buitenlandse Zaken niet van sancties spreken. Maar strafmaatregelen zijn het natuurlijk wel. Morgen is er een uh, vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. En de Nederlandse inzet uh, voor die bijeenkomst is, uh, schrijft Timmermans nu aan de Kamer... dat in kaart moet worden gebracht uh, hoe de hulp kan worden uh, verminderd. Dat betekent nog niet dat het meteen gaat gebeuren... maar uh, Timmermans wil in elk geval wel de Europese hulp aan Egypte... waar uh, een aantal miljarden voor op de plank liggen... dat die in het geding wordt gebracht... zodat Egypte duidelijk kan worden gemaakt... de machthebbers daar dat het afgelopen moet zijn met de gewelddadigheden. Heeft hij dat ook al concreet uitgewerkt in, in bedragen? In nee, dat, uh, dat, is, dat is het niet. Het gaat om het in kaart brengen. Tegelijkertijd uh, dringt hij er wel op aan... dat Europa uh, met beide kampen in gesprek blijft, in dialoog... Blijft, want als uh, de Europese landen voor een van de partijen zouden kiezen... dan uh, verslechtert dat volgens hem de onderhandelingspositie van Europa... en heeft, uh, zal er minder naar Europa worden geluisterd. Hmm. Hij heeft in die brief uh, ook uh, uitgelegd uh, hoeveel Nederlanders er nog in Egypte zijn. Hè? Dat heeft hij ook uh, laten uitrekenen. Ja, dat klopt. Dat zijn er nu nog ongeveer 5500. Dat gaat dan vooral om toeristen. Maar doordat, uh, door alle waarschuwingen over de situatie in Egypte... Uh, worden dat er steeds minder. Het zijn er vandaag 5500 en morgen zijn het er alweer een aantal honderden minder. En dat neemt zo steeds verder af. Ja. En dan nog iets van 1400 mensen die, uh, die er werken. Die, uh, ja, buiten de die toeristen zijn er om, natuurlijk he? ook nog. Maar ja. dat is weer een heel ander verhaal dan toeristen. En dat, daar ligt natuurlijk ook een, een zware verantwoordelijkheid... bij de werkgevers van die mensen. En is dat nou aanzienlijk minder, die 5500 toeristen? Of is dat, uh, is dat, is dat een, een gemiddelde? Uh, dat is wat het op dit moment ongeveer is. En dat wordt dus elke dag minder. Okay. Wilke Boom over de brief uh, van minister Timmermans aan de Kamer. Ik dank je wel. De Nederlandse ambassade in Jemen gaat deze week weer open. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... laat de veiligheidssituatie in dat land dat toe. De ambassade ging ruim twee weken geleden dicht. Dat was naar aanleiding van de verhoogde terreurdreiging. Het reisadvies verandert niet. Vanwege de onrust in het land en een verhoogd risico... toch nog altijd op terroristische aanslagen... worden alle reizen naar Jemen ontraden. Dit is het NOS Journaal. Het Dorald Meegerts. De nieuwe Nederlandse televisiezender Fox heeft op de eerste avond gemiddeld 58.000 kijkers getrokken. Fox haalde daarmee een marktaandeel van 1,2 procent. Het best bekeken programma was de eerste aflevering van de serie The Walking Dead om 10 uur gisteravond. Er is opnieuw een lek ontdekt in een opslagtank bij de Japanse kerncentrale in Fukushima. Volgens energiebedrijf Tepco is er daardoor minstens 300 ton uiterste radioactief water weggelekt. Functionarissen spreken van een niveau 1 incident... het laagste niveau op de internationale schaal... voor nucleaire gebeurtenissen. Die centrale in Fukushima raakte in 2011 zwaar beschadigd... door een aanbeving en de tsunami. Sindsdien is er een hele serie lekken geweest. Begin deze maand werd nog een lek gemeld... waardoor twee jaar lang dagelijks 300 ton... uit Oost radioactief actief water is weggelekt. Bij Australië zijn meer dan 100 bootvluchtelingen... gered van een zinkend schip. Ze waren op weg naar Christmas Island. Correspondent Robert Portier in Sydney... Robert, uh, maar twee lichtgewonden melden de autoriteiten. Heel veel mensen gered. Uh, die hebben geluk gehad dat het allemaal zo snel is gegaan? Ja, ja en nee, beide een beetje. Uh, het schip schipkap ze zo'n 200 kilometer voor de kust van Christmas Island. Dat is het eiland waar alle asielzoekers naartoe gaan. Uh, en er zijn inderdaad 100 mensen gered. Maar vijf worden er nog vermist. En er wordt eigenlijk aangenomen dat die zijn verdronken. Dus in dat opzicht hebben die twee gewonden... en trouwens ook die honderd die gered werden, geluk gehad... Maar aan de andere kant, veel van dit soort noodmeldingen zijn eigenlijk opzet. Veel van de schepen waarmee de asielzoekers van Java naar Australië vertrekken... die zijn gewoon hartstikke gammel. Bovendien zijn er veel te veel mensen aan boord vaak. Vandaar dat de smokkelaars zelf of de vluchtelingen... contact opnemen met de Australische marine... en dan zeggen dat de boot zinkt. Nou, dan hebben ze in ieder geval een reden om te verwachten dat ze gered worden. Die marine die heeft namelijk veel betere schepen... en dus is het gewoon veiliger voor die opvarenden om snel opgepikt te worden. Ja. Waar worden ze nu verder opgevangen? Nou, in ieder geval niet in Australië. Uh, omdat steeds vaker asielzoekers in van die gammele bootjes naar Christmas Island proberen te komen... heeft uh, de Australische regering een paar weken geleden besloten dat uh, ze geen bootvluchtelingen meer opneemt. In plaats van uh, daarvan worden ze overgebracht naar Papua-Nieuw-Guinea. Dat is het land ten noorden van Australië. Uh, daar worden ze opgevangen in tentenkampen en daar zal hun aanvraag ook worden behandeld. Mocht de asielstatus worden toegekend... dan mogen ze nog steeds niet naar Australië... maar moeten ze in Papua Nieuw-Guinea blijven. Hm. Nou, veel asielzoekers die naar Australië vluchten die willen dat natuurlijk niet... en de overheid die hoopt dan ook dat ze het uit hun hoofd laten... om op die boten te stappen. Ja, dan nou kan Australië dat wel willen en dat hebben afgesproken... Maar, maar mag dat land ze gewoon buiten de deur houden? Internationaal zijn er toch, uh, toch regels daarvoor? Ja, absoluut. En die regels zijn heel anders dan wat er nu wordt voorgesteld door Australië. Maar ja, het is verkiezingstijd en voor Australië zijn de bootvluchtelingen een heel belangrijk thema. Dat komt simpelweg omdat in een paar van de belangrijkste kiesdistricten de uh, uh, vluchtelingen een belangrijk thema vormen. En dus vormt het nationaal een belangrijk thema. Nou, dat uh, verdrag met Papua Nieuw-Guinea... dat was het allerstrengste dat het tot nu toe was bedacht. En het leek dan ook een handige zet van de minister-president... om de gunst van de kiezer te winnen. Maar uh, mensenrechtenadvocaten... die vechten de legaliteit van dat verdrag nu aan. Ze komen morgen al voor de rechter. En de kern van hun verhaal is dat Australië zich niet houdt... aan de internationale afspraken. En die heeft ze tenslotte zelf ondertekend. Nou, dat komt natuurlijk heel slecht uit voor Rudd... die er in de peilingen sowieso al slecht voor staat. Maar die zal deze rechtszaak ongetwijfeld kunnen missen... als kiespijn. En hij had vast liever zien dat hij na de verkiezingen van 7 september wordt gehaald. Ja, misschien weet je hem te rekken tot na 7 september. Robert Portier vanuit Sydney, dankjewel. In heel Europa controleert de politie deze week extra op snelheid. De Nederlandse politie doet dat volgens een woordvoerder op de gebruikelijke manier met mobiele teams, laserguns en vaste flitspalen. Met die extra controles hoopt de politie alle automobilisten... bewust te maken van de gevaren van te hard rijden. De meeste verkeersdoden en gewonden vallen namelijk door te hard rijden. En ook wordt een derde van de verkeersongelukken erdoor veroorzaakt. Vorig jaar hield de politie een soortgelijke Europese actie... en toen werden ruim 550.000 automobilisten uit 25 landen geflitst. In Vlaardingen heeft een boze bewoner de achterpui van zijn huis opgeblazen. De man maakte vanochtend stampij, waarbij hij dreigde zijn huis op te blazen. En toen een arrestatieteam het huis wilde binnengaan, was er een knal... waarbij de achterpui van het huis in Vlaardingen beschadigd raakte. De politie heeft vervolgens twee mannen aangehouden. Een van hen, de bewoner van het huis, moest naar het ziekenhuis. Sport. Tennis Robin Haas heeft de derde ronde bereikt van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De Nederlander won in drie sets van Lucas Rosol. Twee andere Nederlanders uh, speelden in de eerste ronde tegen elkaar. Timo de Bakker won in twee sets van Igor Sijsling. De Spaanse wielerploeg Euskaltel-Euskadi houdt het eind dit jaar op te bestaan. De ploeg krijgt niet genoeg geld bij elkaar om op, de World Tour, op het World Tour niveau door te gaan. En ook voor een lager niveau lijkt geen nieuwe sponsor beschikbaar. Zo verdwijnt er een markante ploeg uit het peloton. En niet waar? Edwin Winkels, onze correspondent. Ja, een, een markante en, en, en vooral een hele oude ploeg. Al sinds 1994, uh, vrijwel net zo lang als Rabobank, hebben ze meegedaan. Ja. De lange tijd in, in die oranje shirtjes die, die wij in Nederland toch wel heel erg herkenden altijd. Ja. En uh, ja, na dat lange bestaan uh, van, van puur baskische wielerploeg, alles moest in Baskisch zijn... Uh, konden ze geen nieuwe sponsor vinden voor het komend seizoen. Een tweede sponsor zochten ze, zochten ze erbij naast, dat telefoonbedrijf Eusk ja. Dat is niet gelukt en, en de, de beste renners onder hun die mogen uitzoeken naar een nieuwe ploeg... Dus was heel erg baskisch ook nog altijd, de ploeg? Ja, dat was het laatste jaar niet meer. In manopspol om, om genoeg punten te halen. Hebben ze hebben ze wat, uh, wat Russen, wat renners uit Oostblok met, met, met uh, UCU-punten gehaald. Maar daarvoor was de voorwaarde om, om uh, in die ploeg mee te kunnen doen... om gecontracteerd te worden, was dat of je een baskische wielrenner was... of bijvoorbeeld, zoals de bekende Samuel Sanchez uit een andere Spaanse provincie... kwam, maar wel in baskische jeugdploegen altijd had gereden. Dat was ja. uh, de voorwaarde. Het was ook een... Een stichting, het was niet een normale wielerploeg, maar een stichting... voor een groot deel ook nog gefinancierd door de, door de Baskische overheid. Die er elk jaar 3,5 miljoen euro in, een beetje ook om Baskeland te promoten. En ja, een van de voorwaarden was dat het een puur Baskische ploeg moest ja, blijven. Ja. Nou hadden ze nog een licentie voor, uh, voor drie seizoenen, toch? Ja, ze hadden tot 2017, kon ze sommige renners hadden ook nog tot met volgend jaar een contract naar nou, die licentie. Die is ja. al teruggegeven aan de UCI, vooral ook omdat de renners zeiden van we willen nu toch wel duidelijkheid voor de Vuelta a Spanje. De, de Spaanse ronde die begint zaterdag en uh, ja, dan kunnen ze toch nog voor de laatste keer een beetje in de kijker rijden om, om een nieuwe ploeg te zien vinden. Maar uh, dan is het uitgesloten dus dat er nog een nieuwe sponsor komt? Nee, absoluut. Dus dit hele jaar onderhandeld. Ze hebben internationale, buitenlandse sponsors gezocht... om die ploeg een nieuwe draai te geven. Uh, niemand niemand heeft, uh, heeft willen toehappen. En uh, daardoor het besluit nu om, om definitief mee te stoppen. En inderdaad, ze gaan, uh, ze gaan absoluut niet terugkeren. De handdoek is in de ring gegooid. Euskaltel, Euskadi, houdt er mee op. Correspondent Edwin Winkels, dankjewel. 13 over 12, nog een keer de hoofdpunten uit dit uitgebreide NOS-journaal. De consumenten zijn minder somber over de economie... maar ze geven nog altijd niet veel extra uit. Nederland wil minder hulp geven aan Egypte. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet het geweld ophouden. En er is opnieuw een lek ontdekt in een opslagtank... bij de Japanse kerncentrale in Fukushima. Dat was het, het NOS-journaal van 12 uur. Zometeen Jurgen van den Berg hier op Radio 1 met Lunch.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 mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Isabel Brinkman gaat aan de slag bij RTV West. Uh, halverwege de jaren negentig leerden wij kennen bij Clips en de TMF. En daarom straks een fragment in het archief. In het mediaforum kolonist en journalist Medu van Hinten werkt onder meer voor de Volkshand. En Tjeu Fase werkt voor het Financieel Dagblad. Het gaat onder meer over de scheiding van PvdA-leider Samson die wordt inclusief zijn vermeende affaire breed uitgemeten in de media. Voor de verkiezingen zocht Samson nadrukkelijk de publiciteit samen met zijn vrouw Tieneke... die toen nog dacht dat het gezinsleven niet zou gaan veranderen. Nou, hij werkt altijd al hard, hè? Ik weet het niet beter. Dit is spannend voor uh, het hele gezin. Kom vast goed. Het is een kwestie van combineren en we zullen zien hoe dat gaat. Dat gaan we samen doen. Dit doen we samen of niet. Internationale nieuwsquiz Juriaan Schokker en die komt uit Weesp. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws. De nieuwe pers houdt op te bestaan en gaat op in de nieuwsite. De Post Online. Vorig jaar maakte het Gratis Dagblad De Pers nog een digitale doorstart als De Nieuwe Pers. Hoofdredacteur Bert Brussen van De Post Online zegt tegen Nu.nl... dat hij verwacht dat zijn website veel gebruik kan maken van het nieuws van het huidige DNP. En DNP-hoofdredacteur Jan Jaap Heij wordt uitgever van De Post Online. Al Jazeera Amerika begint in de Verenigde Staten. Met grote ambities doen ze dat, want Al Jazeera wil de grootste nieuwszender van de VS worden. Maar gaat het imago van Al Jazeera als midden oostenzender niet tegenwerken? Ik praat erover met Elko Bos van Rosenthal, die is verslaggever voor Nieuwsuur... maar voormalig correspondent ook in de Verenigde Staten. Elko, hoe gaat Al Jazeera Amerika uh, zich onderscheiden, denk jij? Nou, ze denken dat we gaan doen, ze zeggen dat we gaan doen uh, ja, door de diepte in te gaan en serieuze journalistiek te bedrijven. Dat klinkt een beetje als een open deur. En toch is het dat niet helemaal. Want uh, Altazira wil de concurrentie aan, moet de concurrentie aan... Uh, met zenders als Fox, MSNBC en, uh, en CNN. Ja, en die leggen zich steeds meer toe op uh, opinie. Uh, meer meningen dan feiten. Dat geldt in het bijzonder voor Fox aan de rechterkant... en de MSNBC aan de linkerkant. Uh, CNN, ziet de kijkcijfers dalen... wil wel daar een beetje serieus tussenin gaan zitten... ...waar ziet de kijkcijfers dalen. Ja, En voor je het weet praten ze daar ook... Eh, tien minuten over het nieuwe kapsel van Jennifer Aniston. En dat zie je heel erg... Eh, ...op het Amerikaanse kabelnieuws gebeuren. En als de dan zegt... ...dat gaan we anders doen, ze beloven ook minder reclame. zes minuten per uur reclame. En de rest inhoud voor de andere zenders. En daar zit zeker een kwartier reclame per uur op. Ja, dus dat is, zeggen ze, uh, uh, hoe zij Amerika willen gaan veroveren. Ja. Hoe lastig dat ook zal zijn. Hillary Clinton heeft het twee jaar geleden al gezegd... Hè, dat de Amerikaanse zenders een voorbeeld zouden kunnen nemen aan Al Jazeera... omdat die zender dus echt nieuws brengt. Helpt zo'n statement, denk je? Nou ja, nou dat helpt weet ik niet, want ze zei dat inderdaad... voor een commissie van de Amerikaanse Senaat. en Niet heel veel Amerikanen hebben daar van genomen. Maar uit wat zij zei bleek wel de irritatie over het feit... dat je voor serieus nieuws in Amerika inderdaad... ...de krant moet openslaan, misschien ook wel steeds minder... ...maar op televisie niet meer zo heel erg terecht kan bovendien. En dat is wel interessant, zei Clinton tijdens die bijeenkomst... ...dat Amerika de informatieoorlog wereldwijd aan het verliezen was. En daarmee wees ze op de opkomst van Al Jazeera, op het succes van Al Jazeera... ...maar ook van andere zenders, bijvoorbeeld Russia Today... ...wat een Russische propagandazender is. Dus de Amerikanen maakten zich daar wel zorgen over vanwege het imago... Dat Al Jazeera Arabic heeft. Dus de Arabische versie van Al Jazeera. Ze eh, eh, zonden eh, boodschappen van Osama bin Laden uit, dat soort dingen. Vanwege dat imago waren veel Amerikaanse kabelmaatschappijen in eerste instantie ook niet bereid om Al Jazeera Amerika in hun pakket op te nemen. Op dit moment, eh, bij het debuut vanavond, kunnen ongeveer de helft van de Amerikaanse huishouders die nieuwe zender zien. Um, maar Al Jazeera maakt zelf een nadrukkelijk onderscheid. En ik denk dat dat terecht is tussen de Arabische tak van Al Jazeera, die. Soms best omstreden is. En bijvoorbeeld Al Jazeera English, waar ook ja. Stef een oud-collega van de NOS, voor werkt. en nu Al Jazeera Amerika, die echt hele serieuze journalisten van CNN, ABC. en dat soort zenders hebben aangetrokken. Ja, want nou, dat vroeg ik me af: zitten daar nog bekende namen bij? Want ze hebben natuurlijk geld genoeg daar in Qatar. Ze hebben heel veel geld, ze hebben uh, heel veel uh, vacatures, hadden ze uitstaan. Ze hebben iets van duizend mensen aangenomen. Ze hebben vijftien bureaus, geloof ik, over het hele land. Uh, ja, en er zitten, voor wie de Amerikaanse media volgt, ook bekende namen tussen. De bekendste komen van CNN: uh, Soledad O'Brien uh, is daar een uh, ja, sterverslaggever, kan je zeggen. Ali Velshi is de man die jarenlang al het zakennieuws bij CNN deed. En ze hebben bijvoorbeeld ook een van de ankers van het avondjournaal van NBC uh, overgenomen, die dat jarenlang heeft, uh, heeft gepresenteerd. Dus het zijn voor de Nederlandse kijker misschien niet gelijk namen uh, waar je stijl van achterover slaat, maar in Amerika hebben ze echt een aantal goede, goede mensen weggekomen. Ja, en ze willen dus de grootste worden. Hoe groot acht jij de kans dat dat gaat lukken? Nou, de, de grootste, dan, dan moet je Fox verslaan. En die hebben, geloof ik, 1,5 miljoen kijkers ongeveer, uh, zeg maar om 8 uur s'avond. Naar Nederlandse schaal is dat niet zoveel. Uh, uh, voor, voor Fox is dat, uh, is dat wel zo. Um, ja, als je kijkt naar de zender die Al Jazeera Amerika heeft overgenomen... om überhaupt op de kabel te kunnen komen, dat is Current TV, de zender van Al Gore. Die hebben zij overgenomen en daarmee die licentie. Ja, daar keken geloof ik 25.000 uh, mensen naar op datzelfde tijdstip. En ze zijn dus maar in de helft van de huishoudens nu te ontvangen. Dus de grootste woorden is een mooie ambitie. Dat zal ze voorlopig zeker niet gaan lukken, of het er ooit van komt. Uh, ja, dat, dat hangt ook af van de vraag hoeveel behoefte er is in Amerika ja aan die serieuze journalistiek die ze zeggen te willen gaan bedrijven. Ja. Uh, we gaan het eerst maar eens even bekijken. Uh, vandaag voor het eerst dus daar in Amerika's uh, Al Jazeera, Amerika. Elke Bos van Rosendaal, dankjewel voor de toelichting. Okay. Uh, Pestexperts zijn niet blij met deze tv-reclame. Hé, hey, kom Ik heb je op internet gezet! 4G van KPN werkt al in een groot deel van Nederland. Net al 39 likes! <lacht> 51! <laughs> De commercial van KPN filmt een vader zijn angstige zoon... tijdens een parachutersprong. Vervolgens zet de vader dat filmpje tegen de wil van de zoon op Facebook. Moeten we nog even van tevoren zeggen, in het vliegtuig zelf... had die vader een beetje uitgedaagd. Dus, uh, dat laatste vindt uh, de Gronische hoogleraar trouwens... dat het op Facebook werd gezet. Uh, René Veenstra, echt niet kunnen. De reclame is in tegenspraak met alle regels... over verantwoord gebruik van sociale media, zegt de hoogleraar. KPN wil met de commercial de aandacht vestigen... op het snelle 4G-netwerk. Er zitten meer Hollywood-acteurs dan voetballers in de kast. Dat menen regisseur Martin Koolhoven en filmkenner Ronald Simons. En daarom organiseren ze in de eye in Amsterdam een Gijp Night. Een filmavond met alleen maar homofobe films. Vernoemd naar René van der Gijp, die in het programma Voetbal International... ongenuanceerd praten over homo's in de voetballerij. Tijdens de Gijp Night zijn de thriller Cruising... en de actiefilm The New Barbarians te zien. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag... De Beatles blokken het mediaarchief. RTV West krijgt een nieuwe middagshow in Isabelle Fixt het wel. Gaat Isabelle Brinkman de luisteraars helpen met het oplossen van problemen zoals verloren katten, maar ook geheime liefdes. Dat is heel wat anders dan haar eerste baantje in de media. In 1995 hoorde Isabelle bij de eerste VJ's van TMF en daar interviewde ze onder meer Madonna. Hey Madonna, really great meeting you. Um, new album coming up, of course. And I noticed there's 13 tracks on it. First thing was coming out on um, February 13th. Frozen. Uh huh. The 13. It's a lucky number. It's a lucky number. Yeah. Well, for me, it's an unlucky number. Why? Well, 13, die altijd zegt: Bad luck, Friday the 13th. Maar mensen hebben het allemaal wrong. Het is een lucky number. Maar ja, één ding. Je wil natuurlijk nooit je sterren overstralen. In mijn haar. Normaal gesproken gingen er aan honderden rollers in en speldjes. En weet ik wat allemaal. Nee, dat heb ik die dag keurig netjes helemaal stijl zit feunen. Ik heb er twee speldjes in gezet. Nou, degelijker dan dat kan je het niet krijgen. Ik heb een zwarte rok aangetrokken en een zwart hemdje met een beetje laag decolleté. Ik denk, nou. En ik kom die kamer binnen. En ik zie Madonna zitten. En ik krijg gewoon echt een hartverzakking. Want als je ook die beelden aan het profiel ziet. we zien er gewoon echt fucking exact hetzelfde uit. En bij die eerste lichting VJ's. hoorden ook nog Fabienne de Vries. Silvana Simons en Bridget Maasland. Fabienne is een beetje uit beeld verdwenen. Silvana werkt tegenwoordig voor Radio 6. En Bridget is te zien bij SBS Show News. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Melo van Hintem, freelance journalist en uh, Volkskrant columnist en Chuy Vazen is eindredacteur van het Financieel Dagblad. Hartelijk welkom allebei. Dank je. We hadden een tijdje terug Bert Brussen hier over allerlei nieuwe plannen met uh, de Post Online en uh, toen hadden wij al iets gehoord van een overname die in de maak zou zijn. Hij wilde daar toen nog niet zoveel over zeggen, maar nu is dus duidelijk dat dat de nieuwe pers is, eigenlijk de voortzetting van uh, de pers. Tjeu, uh, ben je verrast door dit nieuws? Nee, helemaal niet. Uh, ik zag laatst dat ze al in dezelfde ruimte kantoor hielden, uh, maar er zijn een stuk of tien weblog's, een soort tijdschriftenkanten op internet die losstaan van de traditionele media. En ik denk dat we nog zullen zien dat daar uh, nog veel meer gaan samen, samen zullen gaan. Ik denk dat er ook veel van de stuk of tien die ik nu tel en die ik bij wij tijd en wijde volg, dat die nog gaan verdwijnen. Ja, uh, maar, maar goed, het wordt dus inderdaad een groter geheel, hè? Dat, uh, want dat, dat, dat post online was al een samen... Nou, kijk, de nieuwe pers was natuurlijk totaal nog niet van de grond gekomen, dus dat uh, zo heel veel groter wordt uh, uh, de post online niet. Nee, kijk jij er ook zo naar Melo? Nou, ik heb begrepen toen, uh, volgens mij was Jan Jaap, hij, uh, de hoofddirecteur van de nieuwe pers, vorige week nog in de Volkskrant, uh, dat hij dat op koers uh, lag en dat ze het aantal abonnees dat ze nodig hadden wel zouden gaan uh, halen. Tegelijkertijd hoorde ik ook alweer van uh, journalisten die wegliepen bij de nieuwe pers. Dus zo goed beviel het uh, blijkbaar nou ja, in ieder geval dat, niet. Dat de verdiensten nog niet echt geweldig waren. Maar ja, maar heeft dat hij wel... ja, dat was van tevoren ook al wel voorspeld. Dat je het uh. eigenlijk niet moest doen om er geld mee te verdienen. Zoals je zo vaak dus hoort als maar, freelancer... Maar, maar, maar, dit moet je niet doen om geld mee te verdienen. Ja, wat dan wel. Malou en ik hebben beide gewerkt met Jan Jaap Heij... en kennen hem als een uh, uh, onverbeterlijke optimist. Uh, wat ook zo zijn charmes heeft. Maar uh, nou ja, dat volkskrant interview was dus onwaarachtig. Hij was ja. gewoon uh, veel... Uh, en dat vind ik toch niet goed. Hmm. Je, je voelt je, je het toch een beetje Blaas het ook als lezer, want hij wist dat dan natuurlijk al lang. En dan gaat hij wel zo'n zo praatje vertellen. Maar goed. En ja, wat even voor de mensen die dat niet hadden meegekregen: die nieuwe pers is doorgaan. Daar kon je dus ook op, op uh, journalisten abonneren. Ja, persoonlijk abonnementetje ja. dan. Het kostte volgens mij 1,79 euro per maand. En dan kon je de betreffende journalisten kon je dan ja. volgen. En er zaten natuurlijk wel een paar bekende namen bij, onder andere Arnold Kassel. Ja. Maar, zelfs die, kon maar niet... zelfs die lukte het niet om, ik uh, geloof, nee. uh, 150 of, of zo, dat weet ik niet precies. Nou, voor, een paar, voor mijn part een paar honderd mensen. Maar je zou absoluut verwachten dat zo iemand. natuurlijk duizenden mensen binnen kan halen. Dus kennelijk. het is wel een sympathiek idee om te zeggen van. je, je kunt een individuele journalist volgen. Maar mensen doen dat dus niet zo snel. Zelfs niet bij iemand. die zo'n aparte nieuws bedient. en zo goed uh, geïnformeerd is. Dat viel mij wel op en ja. tegen. Ook Komt op, het ja, we toch heel veel over het denk... ouwe, ouwe principe van dat mensen daar niet voor willen betalen dan of zo? Of, uh? Nou ja, het, het is. Uh, het een van de opvallendste initiatieven is. Uh, de correspondent ja. van die oud hoofdredacteur ja. van NRC Next. Rob Bijnberg. Uh, ongelooflijk veel publiciteit gekregen... maar het eerste stuk moet nog op die site verschijnen. Uh, intussen heeft hij meer dan een miljoen opgehaald. Dat is natuurlijk nou heel hem, opvallend. Hij, dat is hem dus wel gelukt. Hè? Hij heeft eerst al gekregen. Ja, er zijn er ben... genoeg mensen die willen betalen. En dat, is die, dat heeft hij wel gehaald. Ja, Sorry als ik een sceptische maar... journalist ben... maar ik ben toch benieuwd hoe lang dit succes beklijft en al die mensen die zich geabonneerd hebben voor 60 euro... en daar tot nu toe niks voor gekregen hebben... hoe lang die... Abonnee blijven. Er, nou, Ik heb daar enige sceptisch bij. Ja. Nou, eerst maar eens even zien, zeg jij ook. Uh, dat geldt eigenlijk ook wel voor Fox. Hè. Uh, ja, die zijn er dus nu sinds gisteravond officieel met uh, de open zender. Ze zijn er, waren er al achter de decoder uh, in het weekend met het voetbal en zo. Uh, Melo, heb jij gekeken gisteravond? Nou, je moet daarvoor digitale tv hebben. En dat hebben wij thuis niet. Ik denk nou dat is helemaal niet erg, want elke moderne zender die kan je ook gewoon op de computer ontvangen. Dus daar moeten ze toch wat aan doen. Tenminste, ik kon geen livestream vinden. Ik heb even twitter gevraagd of het iemand anders wel lukte. En uh, de antwoorden die ik terugkreeg was nou volgens mij kan je het helemaal niet via een livestream zien. Dus dat vind ik sowieso dan al een minpuntje afgezien van het feit of ik vaak zou kijken. Want dat vraag ik me eerlijk gezegd af. Ik ben niet helemaal de doelgroep, denk ik. Twee gekeken? Ja, en ik ben ook absoluut de doelgroep, want ik hou ontzettend van voetbal. Ik heb ook gekeken, ik kon het ontzettend makkelijk vinden op uh, kanaal 11. Ja. Het viel niet te missen. Uh, maar ik ben wel een heel optimistisch voetbalkijker. Ik kijk als ik tijd heb en dan zap ik tot ik wat voetbal tegenkom. Dus het maakt mij eigenlijk niet uit op welke zender het is. Maar dan ben je wel aan je trek gekomen. Want het was eigenlijk 1,5 voetbal. Ja, nou, zeker later op de avond kon ik, kon ik het allemaal nog prachtig terugzien. En, uh, en ik vond... Het ging, ja weet je, zo'n nieuwe zender, de eerste dag. Ben je eigenlijk benieuwd of laat ze het helemaal uit hun handen vallen? Nou, dat deden ze absoluut niet. Het zag de decor was misschien blauw, was wat groter dan we gewend zijn. Maar het viel toch eigenlijk allemaal vlekkeloos. Het was alleen erg detailistisch, hè. We gaan heel uitgebreid in op de wedstrijd. Wow. Jong PSV tegen FC Os. Maar ik schat 200 mensen FC was, op... FC uh, dat had ik dan meer willen zien. Daar ja. zitten 200 <lacht> mensen op de tribune. En dat wordt dan een samenvatting van de minuten is, dat, is dat niet het, het probleem ook mm -hmm. gelijk? Dat, dat ze dus met... Uh, ja, ze moeten eigenlijk best heel veel tijd vullen natuurlijk. En dan kom je al gauw op dit soort uh, dingen uit natuurlijk. Tuurlijk. Dus wat je gaat zien is de komende tijd denk ik dat er toch uh, een verzadiging optreedt en dat we nog het zich gaat concentreren bij een paar centers. En ik denk dat Fox daar een van is, want die hebben gewoon het geld en die hebben de uitzendrechten. Ja. Um, de, de, in, intussen doen ze ook series en zo. Ik zag ook een tweets voorbij komen, trouwens ook van mensen uit de sport. Humberto Tambo, die zei: Nou, dit is echt een aanwinst. En Bob van Ooshout, dat is een sportmarketeer. Um, nou, nou ja, goed, dat zijn de eerste berichten. Kijk, je moet ze even de tijd geven. Uh, wat is het, gemiddeld? 58.000 kijkers. Ja, dat is niet heel veel natuurlijk, maar dat is de eerste avond. Nou, tje, die maakt een mooie reclame voor, dus het wordt er vast meer. Ja, maar, maar, maar bijvoorbeeld, die series, dat vind je ook niet interessant. Want nee, dat, echt je kunt niet. daar wel, in tegenstelling tot heel veel, wel de killing wordt nu op de publieke omroep gewoon bij Ja, aangevallen. heb ik al lang gezien, joh. Ja, nee, oké. Okay. Nee, maar ik bedoel, zij doen wel dat je gewoon twee afleveringen. Ja. in een week tijd kan je zo'n serie kijken bijvoorbeeld daar. Dat is wel weer interessant misschien. Ja, misschien. Ja, maar, als ik, maar ik ga er echt geen digitale tv voor uh, aanschaffen. En ik geloof dat dat wel zijn bedoeling is, toch? Nee. Oké, okay, Denk je ook ja. nog dat de zenders gaan verdwijnen nu, Fox, als dat dan een beetje succes wordt? Nou, dat weet ik niet, maar van de commerciële zenders heeft de SBS 6 natuurlijk moeilijk. En ja. uh, ik zie eigenlijk nog niet een ommekeer. Nee, wordt ook in verband gebracht met Fox, hoewel ze dat zelfs steeds hard ontkennen. Uh, dat hij eventueel overgenomen zou worden, maar uh, goed, we gaan het wel uh, zien. De post online, slok, slok, slok. De eerste aan, nou ja, die hebben hier daar nog heel vergelijkbare zijn dat. Zometeen meer in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Nu het internationaal door Mensen met het eigen huis betalen veel meer waterschapslasten dan huurders. Huishoudens van twee of meer personen zijn dit jaar gemiddeld 319 euro kwijt aan waterschapsheffingen. Terwijl huurders 237 euro betalen. En bij éénpersoonshuishoudens is het verschil nog groter. Consumenten zijn deze maand minder somber over de economie, meldt het CBS. Daarmee komt het consumentenvertrouwen minder laag uit dan in juli. Over de eigen financiële situatie zijn consumenten juist weer wat negatiever. In Jemen gaat de Nederlandse ambassade deze week weer open. De ambassade ging ruim twee weken geleden dicht vanwege de verhoogde terreurdreiging. Reisadvies verandert niet. Alle reizen naar Jemen worden nog altijd ontraden. En in heel Europa controleert de politie deze week extra op snelheid. Met de controles hoopt de politie alle automobilisten bewust te maken van de gevaren van te hard rijden. De meeste verkeersdoden en gewonden vallen nog altijd door te hard rijden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Lunch met Jurgen van den Berg. Het mediaforum met Melo van Hintemen, Tjeu Fasen. Ja, het nieuws van gisteren was de scheiding van Diederik Sanson. Uh, moet zoiets bovenaan de 101 1 Tjeu Fasen? Ja, nou, ja misschien toch. Nou, het verbaast me in ieder geval niet. En ik was zelf ook wel mee geholpen dat het op 1 stond. Want daardoor ik het uh, snel wist. <laughs> uh, dus, uh, uh, ja, dat nou, als, als dat het ja. argument is, dan, uh, dan uh, ja. ja. Melo, wat, wat vind jij? Nou, ik weet niet of het bovenaan. Ik weet niet hoe lang het bovenaan heeft gestaan. Misschien. Maar, uh, maar vind je het wel nieuws? Als, als... Ik vind het wel nieuws. Ja, ik vind het wel nieuws. Omdat hij uh, toch, uh, wat, wat je natuurlijk, wat al vaker is gezegd, ook in, uh, in uh, de kranten van gisteren en uh, vandaag hij was de eerste politicus die zijn gezin inzette. Met name zijn kinderen dan bij uh, zijn uh, verkiezingscampagne. Uh, ja, en op het moment dat dan zoiets uh, gebeurt... dan uh, krijg je dat als een boemerang terug ben ik bang. Een beetje Amerikaans uh, was dat inderdaad, dat spotje... ook wat hij toen voor de verkiezingen had. Ja, een had. beetje. Het viel mij toen al wel op dat zijn vrouw was wel in beeld. Hè, want anders zou je natuurlijk het idee van een alleenstaande vader kunnen hebben. Dan kan hij nu een mooi spotje gaan maken straks voor de volgende keer. Maar uh, het ging wel om die kinderen, niet zozeer om die, om die vrouwen. En hij had het ook over zijn kinderen. Dat zijn de gezichtjes die mij, uh, inspireren, die inspireren ja. mij. En die, die zorgen, die, voor hen wil ik het doen. Ja. Voor de toekomst van de, de kinderen even... vanuit mijn kinderen. En niet, ja. hij, zei, hij heeft het verder niet over zijn vrouw gehad. En dan vond ik ook volkomen terecht dat hij in de korte reactie die hij gegeven heeft, zei van dat blijft gewoon nog, ja, nog steeds. Die kinderen blijven mijn nog kinderen van... zijn mijn grootste ja. uh, Wat Was het anders geweest als dat filmpje niet had bestaan, Tjeun? Precies, dat vroeg ik mezelf ook af. Dan was het ook nieuws geweest. En ik denk dat het dan ook 101 had gehaald. Uh, maar het is voor journalisten natuurlijk heel welkom geweest... dat, die, uh, dat die hij dat campagnefilmpje heeft gemaakt met zijn vrouw en zijn kinderen... Um, en ik denk ook wel dat de publiciteit wat minder groots was geweest. Dat er misschien ook wat minder. Je krijgt heel snel iets van een onaangename toon op sommige websites. Van een beetje leedvermaak. Dat dat misschien ook minder was geweest. Kan ik me in ieder geval wel voorstellen. Maar het was zonder twijfel ook nieuws geweest. Maar waarom? Heel klein, waren we natuurlijk. Want, uh, ik bedoel, Jan Troms zat hier gisteren. Die zei, ik heb heel aan het Binnenhof gewerkt. En uh, we hoorden daar altijd wel uh, over uh, ja, escapades. daar. Ja, maar het gaat er niet over een escapade. Het nee, gaat maar over ik bedoel, iemand die gaat maar scheiden. Dat, maar hij zei juist, dat werd dan nooit... Uh, dat, ja, dat, was, dat was geen nieuws in principe. Ja, misschien is in de tijd dat Jan Troms er werd en niemand echt gescheiden. Of hebben we dat gewoon nou. onderop pagina 2 gelezen. Weet dat kan ik wel bijna niet. Nee, nou. nee, dat kan ik wel bijna niet. Maar ik bedoel, dat hangt natuurlijk ook vanaf welke positie je hebt. Hij heeft natuurlijk een enorme prominente positie in de Partij van de Arbeid. En in de politiek überhaupt. Ja maar, kijk, het, is ook, het is ook, je hoort ook... Uh, uh, uh, daar kun je ook over denken wat je wilt... maar als Rutte een keer gezien wordt met een mooie vrouw... dan uh, wordt er ook even gekeken van... oh, wordt het misschien mevrouw Rutte? Ik vind het niet raar dat dat... Bij ministers, maar ook bij uh, fractieleiders, bij partijleiders. Ja, die staan gewoon net wat meer in, uh, in de spotlights. Dus dat soort dingen zullen wat eerder naar buiten komen. dan wanneer het om een backbencher van een partij gaat. Maar het is ja. absoluut veranderd. Kijk, van Lubbers komt nu naar buiten dat hij tijdens de formatie van Lubbers 2 een buitenrechtelijke affaire heeft gehad. en dat hij uh, de bedroge man, dus van zijn uh, minnares, ook heeft geïntimideerd. Dat komt nu naar buiten. Dus uh, dan hebben we het over meer dan 30 jaar na dato. Uh, en toen was dat denk ik ook wel bekend, althans wat ik daarover lees. Uh, ik denk dat het nu verandert en dat het mede heeft te maken... dat we steeds meer naar de politiek kijken als naar een sportwedstrijd. Uh, dus de ideologische tegenstellingen, zeker tussen PvdA en VVD... die zijn voor een belangrijk deel verdwenen. Uh, we kijken naar verkiezingen als een sportwedstrijd met, uh, met, met uitslagen. Dus we zien die politici, de toppolitici als Rutte en Samson... ook steeds meer als sporters, als bekende Nederlanders... in zekere zin als mensen uit de showbiz. Ja. En daardoor krijg je ook belangstelling voor een hele... Ja conditie, hun, hun persoonlijke staat van ja, dienst. Ja, of, die of ze zwanger zijn of niet. Hè? Raffan van der Vaart hadden dat, dat hele gedoe met die Sabia, of hoe heet die, hoe heet die vrouwen. Maar, maar nu wordt bijvoorbeeld over, over uh, Samson alweer gespeculeerd dat er toch alweer een derde in het spel is. Ja, dat vind ik dus allemaal, dat is precies wat je zegt. Dat is uh, speculatie. Ik ben het overigens niet met jou eens. Ik denk niet dat de politie als sporters worden gezien. Maar dat het veel meer te maken heeft met de personalisering van de politiek. Juist omdat politieke programma's vervaagd zijn... worden de personen steeds uh, belangrijker. En als zo'n persoon, als, wat Diederik Samson heeft gedaan... ook echt zijn privé erbij betrekt... Ja, dan, dan krijg je uh, op het moment dat daar iets mis zit... dan krijgt hij dat op zijn bordje en krijgen wij dat als lezers uh, uh, te zien... Het een, is het een sluit het ander niet uit. Ik denk dat, uh, dat het alle twee waar is. Ja. Maar, ja, maar, maar dat hij, wat jij straks zei, hè, over uh, allerlei escapades... die zijn er altijd geweest, maar daar schrijven journalisten nu nog steeds niet over. Hier gaat het gewoon om iemand die uh, weggaat, die gaat scheiden van zijn vrouw. En dat vind ik wat anders dan uh, allerlei grommel in de marge... wat we overal wel zien en waar, waar politici ook een bepaalde reputatie hebben... als je soms journalisten mag geloven. En ja. daar wordt nog steeds niet over geschreven. En dat is gewoon het verschil. Ja. Oké, okay, en er was nog iemand die ook in het nieuws was. Al een tijdje trouwens, maar gisteren was die rechtszaak begonnen. Helene Mees, hè, daar gaat het over. Uh, wat, wat, wat vind je daarvan? Nou, mag ik eerst iets zeggen over hoe daar de eerste keer over is bericht? Want dat vond ik wel echt... Uh, uh, al die bewoordingen die voor Helene Mees zijn uh, gebruikt. is natuurlijk een enorme tante. die heel goed weet wat ze wil. Die uh, vaak op een onaangename manier heeft gesproken over de keuzes die uh, moeders maken. En zeker als ze geen veertig uur in de, werk, uh, in de week uh, uh, werken. Zoals zij minimaal doet. Nou, en denk, en dat kreeg dat ze, ze enorm terug. Maar wel op een manier die, die ik echt journalistiek gewoon totaal niet acceptabel uh, vond door de terminologie die uh, gebruikt werd. Ze werd nu ook weer als een fam fataal wordt ze dan ergens genoemd uh, enzovoort. Maar wat ik vooral dus slecht aan, want daar bleef het dan bij. Terwijl men had zich ook af kunnen vragen, waarom doe ik niet buiten dit? We hebben die, die hele affaire van Dominique strauss kahn nog maar net achter de kiezen, om het zo te zeggen. En we weten dat dat soort jongens in dat soort posities... of mannen, moet ik natuurlijk zeggen... die zijn vaak ook niet bepaald van onbesproken gedrag. Die zijn vaak ook helemaal niet vrij. Maar het was nu zo verleidelijk voor de Nederlandse journalistiek... Ja. om te hakken op Helene Mees. Ik vond dat niet vrij. En maar ik ben blij dat er nu iets meer aandacht lijkt te komen... aan nou, de andere kant van de zaak. Want die zaak die, die is gisteren begonnen. Laten we even luisteren naar een heel kort quoteje van de advocaat van Helene Mees. This was a bilateral relationship that was conducted both on an intimate level in person and on social media, Skype, e-mails, LinkedIn. Die advocaten zeggen gisteren ook nog hè, dat de laatste contacten nog van begin augustus zijn, vanuit buiten dus naar, uh, naar haar toe. Vind jij dat dat aspect te weinig belicht is geweest ook, Cher? Nou, je moet in ieder geval vaststellen dat het verhaal van Helen Mees in eerste instantie totaal niet... Aan bod is gekomen. Dat is ook haar eigen keuze, maar een begrijpelijke keuze. Omdat ze in de hitte van al de publiciteit ervoor heeft gekozen om te zwijgen of ook mensen om haar heen. En dat kan ik heel, nogmaals, kan ik heel goed begrijpen. Uh, nu krijg je uh, de andere kant van het verhaal, uh, mondjesmaat horen we daar iets over. Ja, de conclusie is wel dat er dadelijk twee verliezers zijn en niet één. De vraag is of je daar dan weer blij mee moet zijn. Want nu dreigt ook de reputatie van Willem buiten natuurlijk uh, aan gustementen ja. te gaan. Maar, maar goed, als hij het daarnaar gemaakt heeft, dan, dan is dat zijn eigen schuld. Nou, de lijkt de heel, nou, dat lijkt me veel te snel <laughs> geconcludeerd. Nee, maar als dat zo is, ik, ik weet niet of dat zo is, maar, als, nee, maar Milouk trekt die conclusie wel. Die zegt dan heeft hij het zelf daarnaar gemaakt. Nou, dat is echt volkomen ja. Nou, ja, Het gaat er even over de hoe, de, hoe de media de is ook daarmee volkomen zijn. Ja, het is, is, is op een heel ongelijk, uh, ongelijk gewicht... Ik ga er gewoon helemaal van stotteren, jongens. Je bent ook gewoon zo verontwaardigd over. Er had van begin af aan journalisten moeten vragen stellen. En dat is niet, uh, niet gebeurd. En er is veel te makkelijk van uitgegaan. Er werd ook meteen in die analogie getrokken met Fatal Attraction. Waar je die Michael Douglas ziet. die dan uh, één keer een scheve schaats heeft gereden. en vervolgens uh, door een of andere uh, halve gek afgevolgd wordt het in zijn huis. Weet je, dat was een vergelijking die niet enorm goed deed. En daarmee zet je wel een bepaald beeld neer van iemand en van de situatie. Ja. En het vond ik gewoon totaal niet correct. Maar ben niet passend, je daar weer eens, niet uh, juist? Tjern? Uh, nogmaals, ik, ik vind het opvallend dat zij haar kant van het verhaal totaal niet naar voren gekomen is. Aan de andere kant iemand die zoveel publiciteit heeft gemaakt, zo als zich columnist, iedereen de maat heeft genomen. Ja, die, die, die krijgt uh, inderdaad dat op, dat op haar bord. Maar vind je niet dat we de media dan ook uh, hadden moeten zoeken naar de andere kant van het verhaal? En, en eens kijken wat hij buiten dan allemaal heeft uitgesproken? Ik vind dat je enige terughoudendheid moet betrachten bij de daarover. Hè. Dus dat Hoeveel publiciteit, uh, hoeveel stukken schrijf je daarover? En uh, de maatvoering vind ik wel belangrijk. Nou, sommige kranten gaan daar wel heel erg los. Ja. Goed, dan uh, The Guardian. Die blijven maar... Uh... Uh, ja, laten we zeggen, in de spotlight staan van al die inlichtingendiensten. Nu uh, moesten ze data over uh, Edward Snowden, de klokkenluider, over dat NSA-verhaal... Uh, uh, moesten zij vernietigen van de geheime dienst. Uh, wat dacht jij toen je dit hoorde, Melou? Nou, ik las uh, dat uh, in een van drie kelders zijn dan allemaal uh, mijn boeksaanguzelement geslagen. Het lijkt me meer in de heel oppervlakkige uh, manier van data wissen, want ja, die zijn natuurlijk <laughs> al langer ergens anders. Dat dus zei de dus, hoofdreduur dus, uh, ja, ook, hè, van de Guardian. Ze dus, hebben een paar computers hebben we ze in elkaar laten slaan, Van daar staat yeah, het in. dus dat, dat vond ik al wel een soort uh, naïviteit. Dus Wat voor pionnen zijn vorm, dat ook, die ja, daar gewoon... Het uh... <laughs> moet dan weer een vorm van intimidatie zijn, daar, daar hoef je ook niet uh, blij mee uh, te zijn. Absoluut uh, niet. Nee. Ik vind het natuurlijk bu buitengemene uh, uh, vreemd en, en, en, en slecht zeg maar, voor de democratie überhaupt... dat op zo'n manier wordt uh, ingegrepen in het werk uh, dat journalisten doen... en in de bronnen die ze gebruiken. Tje? Ja, nou, het heeft hier slagwekkend. Hè? Je probeert je dat te verbeelden, dat er een kelder computers staan... en dat daar uh, een paar mensen van de geheime dienst komen... of politieagenten met hamers en honkbalknuppels en die computers kapot gaan slaan. Uh, ja, uh, de, het is iets komisch, op... maar ook iets intimiderend, vind je niet. Als ze op zo'n manier bij je binnenkomen... en. Uh, gewoon bij de voor de goede ja, orde. Van ja. nee, de nee, nee, natuurlijk bedoel, het heeft is... het ook wel iets intimiderends... maar achteraf heeft het ook iets lachwekkends. En, en misschien heb je daardoor de neiging... om ook weer geheime diensten te onderschatten. Want dit is dan toch wel een koldrieke tak. Uh, nou ja, maar... maar daarna is die uh, meneer Miranda opgepakt... en er was natuurlijk weinig koldriek. Was uh, dat de, de partner van met, uh, de Snowden? Nee, dat is natuurlijk ook... Ja. Sorry, van, van de, de, de, de journalist van The ja. Guardian? Ja, ja. ja. Dat, dat, dat is dus weinig koldriek. En dat laten we toch wel zien dat het, dat het voor hen een hele serieuze zaak is. En dat ze bereid zijn... om om op, op die, die, die terrorisme-act op een heel oneigenlijke manier in te zetten... om journalisten dwars te zitten en hun werk onmogelijk te maken. Dat klopt. Het is natuurlijk een, uh, bespottelijk dat het gebeurd is. Het is niet effectief. Het is ernstig. Het is niet... En bespottelijk, daar kan je nog een beetje om lachen. Maar ik vind het wel een ernstige zaak. Ik bedoel, de, ik vind het wel een aantasting van, uh, de, een aantasting van uh, onze democratie... en onze democratische uh, waarden. In naam van de verdediging ervan. Dat vind ik ook altijd zo wonderlijk. Of vind jij ook dat er informatie is die, niet, uh, die inderdaad niet... Gepubliceerd zou Natuurlijk worden. Natuurlijk is hij er. Je kunt je heel goed voorstellen dat Snowden beschikt over documenten die de staatsveiligheid raken. En dat er heel legitieme redenen zijn, ook voor The Guardian, om die niet te publiceren. Precies, en en dat, dat is eigenlijk wat die journalist ook suggereert. Hè? Ik maak steeds een afweging of ik wel of niet publiceer. En hij zegt alleen: Ik ben nu zo getergd dat ik eerder tot publicatie over zal gaan. Dus in die zin is die eh, actie ook bespottelijk, omdat die averecht zal werken. Ja. En ik ben ook wel benieuwd, overigens naar de praktische consequenties daarvan. Want je krijgt dus nu, je kunt eigenlijk niet meer digitaal goed communiceren. Dat stond, ik las ook dat uh, volgens mij de hoofdredacteur van The Guardian die schreef ook van nou, we moeten nu, we hebben heel veel face-to-face -face contacten gehad, we hebben heel veel vluchten uh, moeten betalen. Uh, want uh, ja, we kunnen gewoon uh, niet meer digitaal met elkaar uh, communiceren. Maar ja, je moet dus ook niet meer in de transitiehaven uh, van, uh, van uh, bepaalde airports uh, zijn. Dus straks krijg je dat we allemaal gewoon uh, met de auto of met de fiets uh, moeten. Dat was zo vroeg Socialist die had bedacht dat we uiteindelijk de wereld kunnen redden... dat we allemaal maar ontzettend hard kunnen fietsen... want dan uh, kan niemand ons ooit pakken als de bezetter oh. komt. Nou, het lijkt of we via die hele U-bocht weer daar naartoe gaan. We moeten gewoon weer de auto pakken en met elkaar aan tafel gaan zitten. zou heel grappig oh. zijn, dus dat uiteindelijk het, nou ja, het effect is. Marianne Zwageman zat hier gisteren en die zei... Ja, en, en de ene kant sterkte het me ook nog wel zo... Van dat ze dus blijkbaar nog steeds een USB-stick nodig hebben... die inlichtingendiensten, terwijl ze niet al op allerlei andere manieren... erachter hadden kunnen komen. Dus, is het niet NN? Ja, Waarschijnlijk wel. Ja. Uh, nog even over HP de Tijd. Uh, Tje, daar heb jij heel lang gewerkt. Ja. Uh, ja. Jullie zetten dat op de agenda, geloof ik, omdat de hoofdredactie nu gehalveerd is. Dus we hebben nog één uh, ja. HP de Tijd. maandblad ah, ja. inmiddels, inmiddels heeft nog één hoofdredacteur. En ja, maar, de maar de zo, die, die, die zat er ook nog maar heel kort. Uh, en uh, we hebben de afgelopen jaren echt... Hoeveel hoofdredacteurs hebben we voorbij zien komen? Oh, dus, dat ze... weet ik ook even niet, maar veel. Ja. Nee, dat nou, ze ja, komen er gaat... steeds minder vaak uit, natuurlijk. Wordt in een Maandblad. Met specials. En dan dat, wordt dat, dat in, in oktober de, ja. de special feminisme. En dan denk je dat dat verkoopt. Nou, succes jongens. Uh, nee, je wordt, je wordt verdrietig van het verhaal natuurlijk. Ik, ik denk dat uh, HP de tijd geen lang leven meer is uh, beschoren. En zeker na de, uh, nou ja, dit is de vijfde of de zesde ronde waar, waarbij er nog anderhalve redacteur over is. Het wordt nu gemaakt door uh, Daan Dijksman, de, uh, freelance, op freelance basis, de gepensioneerde hoofdredacteur van de VARA-gids. Um, het blad is echt een... Uh, ik heb het laatste nummer met veel plezier gelezen. Er stonden veel goede verhalen in van echt auteurs. Dus het was een auteursblad. Maar er staat geen enkele advert advertentie meer in. Uh, en de noodzaak om het blad te lezen, die, uh, die appt weg. Ja, maar, maar ze want, gaan want, nu meer digitaal doen. Hè? Dus ik zie alweer een hele uh, mooie overname door de Post online. Die kunnen dat <laughs> de rode binnen, binnen harken. Ja. <laughs> hey, of is het gewoon het van, uh, begin van het eind? De nou, nachtkaart is, die is dit, uitgaat. Is het dan niet al heel lang? Ik bedoel, uh, ze, ze zijn natuurlijk van een weekblad en toen zijn ze naar twee wekelijks en toen zijn ze naar ja. maandelijks. Dat is overgeslagen, gelukkig. Oh ja, die is overslagen ook. Oh, okay. nee, nou, dan ooit is het echt de, wat sneller was een redactie van 25 mensen en nu is het van anderhalf, uh, van anderhalf persoon. Dus dat is een rompredactie. die zit daar dan en de rest komt van buiten. Het is gewoon een moeilijkheid. Uit, uit het netwerk van Daan Dijksman. Het zijn heel veel oude auteurs. Dus ook mensen enigszins op leeftijd. Die, uh, die bereid zijn dat voor uh, heel weinig vergoeding te doen. Ja, daarmee lijkt zo'n blad toch geen lang leven meer beschoren. Ja, je weet niet hoe lang Vrij Nederland bijvoorbeeld nog in de lucht uh, blijft. Uh, gaat ook niet zo worden goed. worden dus zich op lang. allerlei manieren geholpen. Eigenlijk het enige uh, blad uh, dat volgens mij nog wel een lichte groei vertoont... is uh, de Groene Amsterdammer. Die zal, die zal nooit zijn bloei van de oplaag hebben. Ja, Elsevier natuurlijk... Oh, sorry, ik vergeet het rechtse spectrum. Ja, maar ik, dat dat vergeet. Ja. Ja, uh, ja, ik weet niet komen. hoe goed het daarmee gaat trouwens hoor, Elsevier. Nou, niet zo heel goed. Nou, hier een vaste spreker, Bartjan Spruit, was daar ooit een columnist die ja. ik erg graag las, en ja. die is daar ook weer bezuinigd. Ja. Uh, nou is natuurlijk Elsevier wel uh, verreweg het meest stabiele... en winstgevende wel blad wel van alle opinieweekbladen. Nee. Ja. Over de opiniebladen sowieso, hè. Is de, is dat, zitten mensen daar nog op te wachten? Nou, met ja, alle een beetje mogelijkheden flauw antwoord schrijven. Te... Het ligt eraan wat ze publiceren natuurlijk. Maar je ziet, en dat is, dat is al van jaren her... dat de, de kranten natuurlijk op het moment dat ze bijlages gingen maken... steeds meer de functie van de opiniebladen hebben uh, overgenomen. Dus je moet toch nog wel met iets bijzonders komen. En daarom zie ik nog wel, bijvoorbeeld wat ik net uh, zei... Uh, voor De Groenen zie ik dan nog wel een, een, een heel specifiek uh, publiek... dat, uh, om het zo te zeggen, interesse heeft in wat moeilijkere verhalen. En verhalen met wat weer uh, meer ja. diepgang. Maar die zullen dus ook nooit een enorme oplage bereiken. Maar ik denk, zo'n blad dat zich op een hele specifieke niche richt... met een beetje eigenzinnige koersvaart. Dat lukt nog wel, maar als je iets gaat doen wat eigenlijk ook in een krant had kunnen staan en dat is toch heel vaak het geval dan dus, vraag ik me af of je het redt. Dus de krant is één en kan internet daarin voorzien? Opinie? Uh, dat kan in zekere zin daarin voorzien. Dat zijn allemaal zeer korte stukjes die minder vakkundig geschreven zijn, omdat het mensen zijn die het op... Uh... Tegen veel minder vergoeding doen, vaak helemaal zonder vergoeding. Ja, dan krijg je iets vluchtiger stukjes of veel vluchtiger stukjes. En van minder kwaliteit. Goed. Eh, dank dat jullie waren voor het Media Forum. Melo van de Fase. We gaan een liedje draaien van de police. Klassieker dit van de de police Roxanne, 1979. We gaan de nationale nieuwsquiz spelen doen we vandaag met Jurjaan Schokker. Die is 49 jaar en komt uit Weesp. Um, ja, er staat hier een heel rijtje dingen waar we het over zouden kunnen hebben. Maar ik lees als laatste uh, theaterliefhebber cabaret. Wat is nou een jonge cabaretier die we op moeten schrijven voor de komende tijd? Uh, nou, ik ga meestal naar gevestigde namen, uh, maar uh, ik vind Pieter Derks, vind ik. Uh, Pieter Derks, ja, die ken ik ken hem ook van de wereldreis door, hè? Ja. De vraag is of je die nog jong kan noemen maar... ja, nou, goed. en aanstormend. Maar... In verhouding tot een Freek die jongen en een jong ja. van het hek is dat natuurlijk een jonge ja, kracht. Ja. Oké, okay, nou dan noteren we die en dan gaan we daarop letten voor de komende tijd. 126 punten, dat is de score die gisteren is neergezet door Daphne Wiegers. Dat is uh, geen kattenpis. Uh, daar moeten we in ieder geval overheen vandaag. Dus we gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Verbazing bij de oppositiepartijen vandaag. Ik werd na de ministerraad door de minister van Financiën gebeld. De Nationale Nieuwsquiz. Zij zullen ook rekenschap moeten geven van de, van de moeilijke omstandigheden. Niet alle wensen zijn op dit moment mogelijk. Dat het meedenken van D66 verder niet meer nodig was. De coalitie speelt hoog spel. Een bezuiniging op onderwijs. Ik zie nog geen D66-senator die daar dadelijk voor gaat stemmen. Dat zien we in de Eerste Kamer en alleen maar daar. Ja, het kabinet praat dus voorlopig niet meer met de oppositiepartijen over de te nemen bezuinigingsmaatregelen. Begin juli waren de gesprekken begonnen... tussen het kabinet en D66-leider Pechtold. En welke andere fractievoorzitter van een oppositiepartij? Uh, Ooyek. Bram van Ooyek is goed. Dat is de fractievoorzitter van GroenLinks. Vraag 2. Het overleg zou zijn stopgezet... omdat D66 een investering eiste in het onderwijs. Om wat voor bedrag ging het hier? 200 miljoen. Dat is niet goed. Het is 1,6 miljard. Oh. Volgens de coalitiepartij is het lastig om zo'n grote investering te doen... terwijl er ook nog 6 miljard moet worden bezuinigd. Vraag 3. Is de kop uit de krant? Geld zat, jammer van het imago. Geld zat, jammer van het imago. Dat is de kop. Gaat dit over 1. Studenten die nog steeds veel geld uitgeven... ondanks de versoberde studiefinanciering? 2. Al Jazeera, dat vandaag dus een nieuwe zender in Amerika lanceert. Of 3. Wesley Sneijder, die bij Galatasaray uitblinkt... maar bij Oranje niet speelt. Ik gok op 3. Dat is niet goed. Het is uh, twee. Al Jazeera. Al -Jazeera ja. Geld zat, jammer van het imago. Kop uit NEC Next. Arabische nieuwszender probeert dus in de VS... de concurrentie aan te gaan met Fox en CNN. Maar kampt met een imagoprobleem omdat er getwijfeld wordt... aan de objectiviteit in de verslaggeving rond de Arabische lente. Vraag 4. Natuurlijk doet Al Jazeera ook verslag van opstanden in Egypte. De Westerse wereld heeft besloten om geen financiële hulp meer te geven aan dat land. Welk land gaat de Egyptische interimregering financieel compenseren... voor het verlies aan steun van Westerse landen? Geen idee. Het is uh, Saoedi-Arabië. Vraag 5, geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Nou ja, als je het zo vaak, uh, zo vaak terugleest en terugziet... dan uh, tuurlijk hou je er dan rekening mee. En uh, ik kom niet uit een eitje. Dus dat betekent dat je uh, dit mechanisme al eerder hebt meegemaakt. Ja, dat is de ex-trainer van de uh, NSA. Uh, maar hoe heet hij ook alweer? Schiet men niet te binnen. Het is uh, Alex Pastoor. Pastoor werd inderdaad ja. door NEC ontslagen. Staat na drie ja. wedstrijden onderaan met nul punten. Vraag 6 van de onderste in de competitie naar de kop lopen. PSV speelt vanavond tegen AC Milan voor een plekje in de groepsfase van de Champions League. Eindhovenaren kunnen niet beschikken over de jonge Belgische uh, talentvolle speler. Uh, dat is vanwege een liesblessure Moet hij aan de kant blijven. Hoe heet deze man? Bakali. Is goed. Laatste vraag, vier punten. Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is simpel: wie wordt hier bedoeld? Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik zing nu wel een toontje lager. 3. Ook de economie volg ik op de voet. 2. Mijn aanklager zocht ook contact met mij. Stop, Helene Mees. Dat zou wel eens goed kunnen zijn. Gisteren stond ik in New York voor de rechterwege stalking. Dat is de laatste aanwijzing. inderdaad. Helene Mees is natuurlijk een vogelsoort. Vandaar dat toontje lager. Economen wordt beschuldigd van stalking. Op de voet volgen dus. En Mees liet gisteren weten dat Willem Buiten... dus het man waar het allemaal om draait... dat hij haar beschuldigt van stalking. Dat hij zelf ook deze maand contact met haar nog heeft gezocht. We komen in totaal op vier. Dat betekent dat er zometeen 32 goed moeten zijn... om over die hoogste score heen te komen dat criminaliteit uh, nooit goed te spreken is. was inderdaad levenslang. Er zijn weleens met totaal geen juridisch verstand. Ik ben bang met journalisten zo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 49 jaar uit Wees, onze kandidaat van vandaag. We hebben die hoogste score staan. Dan zouden er 32 goed moeten zijn. Wat lastig, Wat lastig, Wat lastig. Uh, we gaan toch kijken hoe ver het komt. 90 seconden de tijd voor veel vragen. De nationale nieuwsquiz. Hoeveel jaar cel is er geëist tegen Bradley Manning... voor het lekken van vertrouwelijke documenten aan Wikileaks? 60. Goed, welk oud-tourwinnaar gaat na 2014 weer baan rennen? Uh, Wiggins. Goed, welk artiest was gisteren met haar nieuwe clip... op heel Times Square te zien? Madonna? Lady Gaga, in welke plaats woedde gisteravond een grote brand bij een afvalverwerkingsbedrijf voor huishoudelijk afval? Spijkenissen. Leiden Dorp, in welke Duitse stad heeft de politie gisteren een eind gemaakt aan een gijzeling? Pas. Oh, sorry? Pas. Oh, het was in Ingolstad. Oh, ja. Hoe heet de oud-president van Joegoslavië? Die volgens een Servische krant helemaal geen Joegoslaaf is. Ja, Tito. Goed, Nederlandse hockeyheren bereikten gisteren de halve finale op het EK. Door te winnen van welk land? Engeland. Goed, welk programma heeft de BVN-trofee voor best gewaardeerde programma gekregen? Uh, dat is het programma Max en dat is uh, Moeder, ik wil bij de revue. Dat is goed. Bij welke supermarkt in Winschoten stortte gisteren een deel van het dak in door zware regenval? c Albert Heijn. Politie van welke Amerikaanse stad heeft bij een undercover operatie... meer dan 250 vuurwapens in beslag genomen? New York. Goed, de gemeente Amsterdam is van plan om kinderen naar de basisschool te sturen als ze hoe oud zijn... Goed, hoe heet de Britse prins van wie gisteren de eerste foto's werden vrijgegeven? George. Goed, buurlanden van welk Afrikaans land vragen de internationale gemeenschap... de sancties tegen dat land op te heffen? Afrikaans land. Pas. Zimbabwe, na welk evenement ja. van dit weekend hebben 115 uh, festivalvergangers... aangifte gedaan van het verdwijnen van hun smartphone? Lowlands. Ja. Nou, toch weer zakkerroze actief kennelijk. 33? Uh, 115. <laughs> Oude oh, de punten. Ja, 33. Nou, wel bijna, ja. oh. uh, Totaal, bedoel ik, als eindstand. Oh. 36 is oh, ja, die okay. eindstand, dus er waren er 9 goed in deel 2. 9 man 4 36. Uh, ja, dat is niet genoeg. Nee. Maar dat wisten eigenlijk van tevoren al wel. Want uh, nou, dat is inderdaad een flinke score ja. die zij gisteren neerzetten. Uh, dus we doen het gewoon een pakket mee voor... Uh, ik heb nog meer respect gekregen. Ja, zeker. Nou. Voor de terugreis naar, uh, naar Weesp. De kaarten voor beeld de geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Dank je wel. Dank voor het meedoen. Graag gedaan. We gaan uh, zometeen praten in de werklunch uh, over een uh, leuk onderwerp. vind ik persoonlijk. Uh, want uh, het gaat uh, steeds beter met de animatiefilm. En uh, we praten straks tijdens die werklunch met twee makers. Zometeen na het NOS Journaal van 1 uur. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof, in Muizik, in de mensen en CRV. Muizik, voetbal op Radio 1. Vanavond om half negen in de Champions League. Ik geef het waardig aan, geef aan de linkerkant. Meedruk de voorinbal laag 1-1. Nee! Hohohoho. PSV AC Milan. Ja, schieten binnen. Maar een slotfase krijgt de wil, zeg. De Champions League vanavond in langste lijn om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ja, op Ruzak heb ik geleerd te leren. En daarom een diploma gehaald. Nu kan ik doen wat ik leuk vind.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 mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug.